Met het NOS De 800 mensen die gisterochtend onder politiebegeleiding weer terug naar huis. De inwoners van Woltersum, Witte Wierum, Ten Boer en Ten Post moesten gisteren hun huis uit vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Afgelopen nacht daalde het waterpeil van het Eemskanaal 20 tot 30 centimeter. SP-leider Roemer ziet zijn partij in de komst best regeren met de VVD. De standpunten liggen op veel vlakken mijlenver uit elkaar, maar dat hoeft geen probleem te zijn, zegt Roemer in Dagblad Trouw. Hij wijst erop dat de SP en de VVD in zijn woonplaats Boxmeer ook samen in het bestuur zitten. In sommige peilingen is de SP de tweede partij van het land na de VVD. In de Zuid-Afrikaanse stad Bloemfontein is het 100-jarige bestaan van het ANC gevierd met het slachten van een stier. President Zuma leidde de ceremonie waarbij veel politieke en religieuze kopstukken aanwezig waren. Bij het rituele slachten werd een speer gebruikt als symbool voor de strijd van het ANC tegen apartheid. De partij was jarenlang verboden en is sinds 1994 aan de macht in Zuid-Afrika. Er was vorig jaar een lichte stijging in het aantal gewonden en doden door politiekogels. Er vielen vijf doden en 29 gewonden. Een jaar eerder waren er 25 incidenten en in 2009 waren het er 23. Eén keer eerder was het aantal schietincidenten zo hoog als vorig jaar. Dat was in 1994. Er is geen duidelijke verklaring voor de lichte stijging. Veel wintersporters kunnen niet weg uit skidorpen in Oostenrijk. In het westen van het land ligt te veel sneeuw op de lokale wegen. Ook het treinverkeer ligt plat. Volgens de ANWB kunnen 20.000 toeristen niet naar huis.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 Tussen Knopenvaanplein en Dinteloord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ga naar de partij om het Mama zegt dat er man en oude zij ze slijmer is, is En dan roept zij uit, dan kijkt de zee, ze is hier zo fris Ze maakt het deelt, met de vrede sfeer, haar vaaier op van Maar potselen roept ze geel, de zee zit in mijn ogen, gaan naar zon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 Want als het water ging wassen, dan moest je toch ook door het water. En sjouw die, die bakfiets door het water heen. En, en hoe kreeg je die door het mullerzand vooruit, die bakfiets? Nou, hij gaat voor aan de bakfiets twee handvaten laten maken. En dan liepen we allebei te trekken voor. Te trekken? Te dus trekken door het water.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 Dat daar een grote badkuip stond om de haring te ontzilten. Ja, ja. Ik ga alleen nog even vragen, want dan gaan we naar een muziekje. Wat verkocht u nog meer uh, dan uh, haring? Zoute haring, zure haring, roomopsen. plakken leverworst in het zuur. En die waren zo lekker. zure uien, zure bommen. Dat was. Het assortiment. Daar, daar begon je eigenlijk mee. Ja, er was nog niks gebakken, nee, geen oh, fabrieken, nee, toen nog niet. Nee, allemaal dat... puur natuur. Ja, ja. Dan gaan we even naar een gezellig muziekje luisteren.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 Zo is het. Had je alweer een muziekje klaarstaan? Ja, ik heb uh, iets heel leuks klaarstaan. Dat is Rudy Karel met uh, samen een straatje om. En dat heeft een Zandvoortse uh, link. Oh, Want nou. Ik dat... zal je iets leuks vertellen. Uh, Bakels, hè, jouw algemeen bekend natuurlijk. Die had uh, een foto, en filmontwikkelzaak in de Kerkstraat. En daar is toen een aantal jaren geleden uit een kastje wat uh, Tom Bakels had opengemaakt. Is daar twee rolletjes boven water gekomen van de vader van Rudy Karel.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 Luit Wie laat wie nu uit Kom, kom, ja, Zoek, zoek, ja Braaf Ja, kom, kom Ja Johooo Kom, zoek, zoek, zoek, braaf, ja Hop, ha. Kom, kom in, kom in Hoei En zoals net gezegd, dat was Rudy Karel met Samen een straatje om dat gaan we ook zo even doen, een straatje om. Want dan gaan we even een straatje om in de Zuidbuurt maken. Ik kwam nog even over de toiletten in de rotonde. 24 jaar heeft u daar met huig de toiletten schoongehouden. En ondertussen, en de mensen natuurlijk geholpen. En ondertussen ook nog het politiebureau daarboven schoongemaakt. Wat ik me kan herinneren was...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 Daar was ze niet blij mee, maar u had wel nee, gelijk. Jas, natuurlijk. Ik bedoel, als, uh, ja, natuurlijk. Ja, wil ik wilde alles schoonhouden. De mensen komen toch betalen voor een schoon uh, wasbak ook. Net zo goed. Ja, en een schoon toilet. En een schone wasbak komt ja. daar erg ik me altijd aan. Als je ergens moet betalen. En je komt toch nog op een uh, vies toilet. Ja. Dacht, ja, waar betaal ik dan voor? Ja. Uh, Pieter, vroeg u net. Uh,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 en de vogels vliegen van Wester-Oost-Berlijn Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten Over de muur, over het gordijn, Omdat ze soms in het oosten Soms ook in het westen willen zijn Omdat de brood ligt soms bij de Gedechnisch kierje.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 en volksdansen deed ik ook heel graag. Maar ja, door mijn knieën gaat dat niet meer. <laughs> en de volksdans van de Wurf? Ja, ja, ja. Bestaat die weer? Nee, nee, nee, nee. We worden allemaal ouder. Ja, dat is ook zo. En bij Mona uh, bedoelt u Mona Meijer, hè, de ja, kunstenaar. Mona Meijer, ja. En ja. ik zelf heb ook. Uh,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 Nou, dat is ook een behoorlijk schip. Ja, schip ter wereld. Ja, dat bedoel ik. Cor, erg veel succes en bedankt voor de muziek en de techniek die je vandaag weer willen doen. Lieve luisteraars, volgende week krijgen we weer zo'n uniek onderwerp. Gerst Sense en Arie Koper gaan denkbeeldig zitten op een bankje op het kerkplein. Met hun rug naar de kerk. En gaan dan als twee mannen met elkaar praten over alle panden die op de kerkplein zijn geweest. Ze Zij gaan van links af van uh, het huis van Gerke, uh, vader